Hoeden vliegen over het land, op fly op zoveel en op zand. Van elke net voor jor in de kop. De ja, mischelen er alweer in, de noesolo, dat is niet te min, Van elke nein het feuor in de kop. De koter met zijn dikke kap, die swingt er maar weer bovenop. De smoezen vangen ze, heb ik straks genoeg. Op bosomstond, de walse de hitjes kwot van de woskou, van elke 9, het vuur in de kou. Van elke 9, die het vuur in de kou. Van elke 9, die edit vuur in de kou. De boeren zijn de eerste bijt, de boske gewoon we leutens van elke 9, het vuur in de call Jong day in sloot zit, die fans in eerste keer Van elgen hij het vuur in de koop. zo dan kwam mijn envelop, de zonnet wordt belastend op. Ik werd laat keel, ik dood, dat door de kosmisen. Ik muig omhoog me las omplug, verdoelde ik kreeg nog wat terug. Van elgen hij het vuur in de koop. Van elgen die je het vuur in de koop. Van Elke Nijn die Edd, Feujour in de koop. Wat hebben lekker stampad nou hart, voor ik is nou het sneeuwbonbaas, Van Elke Nijn het Feujour in de Koal. De Klaaie won op de wasriek hong, Ja guster het een Lister zong, Van Elke Nijn het Feujour in de Koal. Mijn nooitje kocht zich bits, Omdat er al naar goud niet zit, En wie won van gerabbel wel er zo? De zon is sterk, de lucht is blauw, wie kon weer nooit de zomertouw? Van dergen 9, het voor in de kalk. Van dergen 9, die voor in de kalk. Van dergen 9, die in de kalk.